beleefd aanbevelen Dit is nou een taal waar ik geen woord van versta, hè? Verstaat u soms Nederlands? Loesta. Ja, dat kan ja, dat kan nee wezen, hè? Wat gek toch dat twee mensen elkaar gewoon niet verstaan, hè? Vindt u niet? Ik bedoel, je hebt wel allemaal tien vingers, tien tenen en 32 tanden en kiezen, maar 200 kilometer verderop spreken we opeens Frans. En uh, ik heb bijvoorbeeld eens een vriendinnetje gehad. En dat was een vriendinnetje. Dat zal u misschien weinig zeggen, hè. Maar dat is dus een provincie hier, hè. En ik kom een keer bij dat kind thuis in Lauwert. Voor uw Leewarden natuurlijk, als u het kent, hè. En daar verstond ik meteen niemand meer, zeg. En s'avonds ga ik naar bed, zeg. En er klopt iemand. En ik doe open. En dat is haar broer. En die vraagt iets. Waar ik geen woord van versta weer. Dus ik zeg maar eens vriendelijk. Ja, hoor, ja. Nou... Ik heb in mijn kamer uit moeten slaan, zeg. En dat is nog in je eigen provincie, begrijpt u wat ik bedoel? Ja, pasta loesta. Maar ik heb mijn lesje geleerd, zeg. En ik zeg er geen ja en geen nee meer op, hoor. Ja, u ook, pasta loesta, hoor. Dai! Nou ja, en zo is dan dat fabeltje van de stugge Nederlander in de wereld gekomen. Nou, nou, zeg, die zal raar opkijken, hoor. Die weet niet wat hij ziet, hè. Goedemorgen. Morgen, meneer Wiels? Morgen, nee. Die denkt dat hij gek wordt, zeg. Wie? Brattenbeidel, Bert, Bert Brattenbeidel. Ja, wacht even, is dat ja. niet de directeur van het nieuwe gemeentemuseum dat je gebouwd hebt? Ja, Bert, ja, Bert Brattenbijl. Uh, stel je het even voor, zeg. <laughs> Als je dat straks daar opeens ziet hangen. Wat ziet hangen? Menaakt. Je wat? Menaakt. zeg. Heb je je laten schilderen? Hè? ik? <laughs> Die is goed, zeg. Heb je je laten schilderen? Kom, kom, kom, kom. Hè. Nou, nou, is, is, is dat zoiets belachelijks dan? Nee, helemaal niet. Wie zegt dat dan? Hè? <laughs> dat zou ik wel eens willen weten. Waarom? Ik ben vijftig, zeg. Net vijftig. Ik kan nog van alles als ik wil. Okay. En de wil is goed, maar ja... Je wilt wel eens te veel, hè. En dan begin je toch te... Nou ja, goed. <coughs> klet, klet, zeg maar. Waar maar hadden we het over? Over je naakt. Ja, mijn naakt, ja. Ja, ik zie hem al in het gemeentemuseum hangen, zeg. Als aannemer zeker. Nou, dan hangt binnen, binnen, binnen de week het magere karkas van Bosra verwaasd hoor. Ik hoor hem alstans zwetsen, Kees, tegen zijn klanten. In de zin van, nou, u ziet wel, wie van de twee met een bescheiden winstje genoegen neemt. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, maar je hebt een naakt. Ik heb een naakt, zeg. Ja. Ik heb een naakt, ja, Frits Hals. Ja, ja, ja, ja, geen aannemer. Nee, nee, oude meester. Naakte oude onderwijzer. Nee, nee. Oude meester, Frits Hals, de schilder. Toch niet Frans? Nee, een, een Haarlemmer, dacht ik. Ja. Ja, ja, ja. Zegt je Wilt u zeggen dat je een echte Frans Hals gekocht hebt? Ja, zeker wel. Ja, hier, hier even kijken. moet je maar kijken. kijken. Pak hem even uit. Pak hem even uit. Kijk wel. Ah, nee. Als je naakt. Ah. Laat eens kijken. Ja, kijk eens. F-hals. Ja. 16,50. Ja. Oh, dat is het jaartal. Nee, is de prijs. <lacht> voor mij dan, hè. 16,50. Alleen het linnen en de verf dus, hè. Normaal vraagt hij daar een paar honderd dollar voor. Rem. Oh, nee. Ik dacht dat je <lacht> zei dat het een echte was. Nee, het is een kopie. De echte heb ik net stiekem in het gemeentemuseum gehangen. Nee. Jeze. Oh, geloofelijk zeg. En wat heeft die je dan wel niet gekost? Ah, vraag dat maar niet nou hoor. Daar durf ik niet eens over te praten zeg. Als Rinderman die rekening onder zijn huilogen krijgt nou, dan springt hij uit zijn perkament. In ieder geval geen 16,50. Hè? Nee, nee, geen 16,50. Nee, Zet daar maar rustig een, een nulletje achter... En de, en de benen nog niet. Nou, ik dacht dat zoiets zou gaan gauw in de tonnen liep niet. Nee, kleine ik neem mijn lokje niet uit mijn naaktent. Nee, nee, nee, nee. Blijf jij maar raaien. Maar vind je het voor een simpel relatiegeschenk dan niet wat prijzen? Nee, gek, hè? Nee, nee. V vind je dat niet gek, eigenlijk? Nee. Daar ben ik raar in, hoor. Dat weet ik, ja. Maar dat kan ik niet, hè? Dat kan ik niet, hè? Zoals bosraven, en dat kan ik niet, hè? De kremdrugge, van als je voor iemand iets gebouwd hebt... ...dan op de dag van de opening een geranium sturen bijvoorbeeld, zoals, zoals Herrenburg. Zul? Zul, ja, ja, ja. En dan, ah, daar is hij in de brandstof berucht om, Zul. Hij stekt ze zelf, de krem. En dan de poeha, waar hij dat mee staat te overhandigen, die dode tak, zegt. Dat staat binnen een week in volle bloei, mensen... Bij trossen. Ja, ja die gekke jules. Ja, en, en Kees dan, Kees Bosraaf, Kees, ja. Die gaat een patzerig, een handjevol lekkende ballpoints uitdelen, zeg. Kost hem twee vijf, tot een honderd. Ah, dus dat wil wel lekker, begrijp je. Daar heeft hij zijn binnenzak altijd vol mee, Kees. Vandaar dat eeuwige blauwe pak van hem, hè. Eigenlijk een grijs pak, namelijk. Kijk, nou, dat kan ik nou niet, hè. Nee. Nee, nee, ik, ik geef daar liever iets blijvends. Een F-hals, noem maar op. Tja, maar hoe je zo'n bedrag er ooit weer uit moet krijgen... Krijg ik niet, nooit, geen cent. Wat wil je? <lacht> Als dat volstrekt anoniem gaat. Je meent het. Dus uh, je denkt toch niet dat ik daar brouwerig dat daar aan te bieden? Nee, dan schat je me toch wel even te klein, hoor. Oh, nee, nee, nee. Dat ging vanmorgen van de... Tip, tip, op de deetjes, hang op je naakt en wegwezen. Niemand je gezien? Luiwinkel alleen, de oude luiwinkel, ja, ja. ja hoofdse supposed. ja. Ik moest er illegaal in zien te komen, ze correcte keren over, zo'n luiwinkel. Geef hem een knaak en hij rent voor je, in degermens. Dus ik zeg ten overvloede oh. nog, luiwagen, man, hè, mondje dicht, hè. En mocht het uitlekken, nou ja, dan zeg je maar... ...dat de heer Biels als schuldgever onbekend wenst te blijven. Begrijp je ook? Ja, dat is duidelijk, zeg. Ja, als je het maar weet, hè. Dat wordt gerespecteerd, zeg. Ah, oh, in die kringen. Ik hoor, ik hoor ze het al eerbieders zeggen. De heer Biels wenst als schuldgever... Om bekend te blijven, ja. Dat gaat als een lopend vuurtje, geloof dat maar, hoor. In alle anonimiteit. Ja, maar dacht je, zeg, dat is een discreet volk, hoor. Museumvolk, dat weet te zwijgen. Morgen, chef, morgen in. Hi, Koet! Morgen, Pol, ik vertel te net van mijn anonieme gif, Ja, ik hoor dat die hangt, chef. Eh, uh, ja, ja. Ja, dat klopt, ja, ja. Ik heb hem een uur geleden. Van wie? Van wie hoor jij dat, Pol? Van, uh, van Tine, chef. Wat? Van de melkman dus, vanmorgen. Van, van, de, van de melkman? Maar dat is God zo mogelijk, Paul. De, de ding hangt nog in uur. Nee, dat uh, begreep ik ook al niet, chef. Dus ik vraag hem nog waar hij die wijsheid vandaan heeft, ja? Ja, ja. hebt... Ik... Nou, daar deed hij een beetje vaag over, chef. Dat hij daar een mannetje voor had. Waar hij dan s'morgens twee kraken aan betaalde. Wat? En dan had hij weer voor de hele ochtend wijk nieuws. Weet u wel. Uh, een mannetje, ze man in vijf mannetjes. Hè. Ja, hij moppelde nog wel een naam. Maar ja, wat zegt de naam, hè? Een luiwinkel of daarom... Luiwinkel? Het mannetje luiwinkel? De smeler, drie kraken verdienen aan één anonieme F. Hansen. nou, die moesten ze... Oei, nee, nee. Nou, het is gelukkig, Rome, Je staat erin met je blote. Met... Wat? Waarin? In de krant, met je schilderij. Het kon nog net mee vannacht. In de krant, met mijn schilderij? Ja, hier ook. Kijk maar even, ome. gift voor het nieuwe gemeentemuseum. Het nieuwe gemeentemuseum, dat morgen geopend gaat worden, is verrijkt met fliphalsmeesterwerk Naakt. Een geschenk van de ja. bouwer van het pand, onze plaatselijke plaatsgenoot Dikke auge. Dikke auge. Laat zien, laat zien. Het staat er, ja, alle oh achter, zeg en als ik nou tegen iedereen die het horen wil, zegt dat ik anoniem wil blijven. Oh jeetje. Ja, oh jeetje, ja. Hij zegt weer dus, oh jeetje, nou berg je dan? Zijn je anoniem? Ja, ik zei anoniem, ja. Dus geen pseudoniem? Nee, ik zei ja, geen pseudoniem, nee. Oh jeetje. Oh jeetje, ja. En sinds wanneer is mijn pseudoniem dikke oog? Nou, volgens mijn vader, sinds voor je geboorte. Oh. Ja hoor. Broer Piet, weer even. Overdrijven maar weer. Volgens mijn vader verwachtte opo voor jou een vierling. Ja. <lacht> opo had van alles vier stuks klaar lekker, volgens mijn vader. En toen je dan eindelijk kwam, toen had ze nog niks het paste. Toen ja. hebben ze jou nog moeten dopen in opo'er trouwjurk. Met de zoom eruit. Ja, de kip. Ja. Broer Piet kip. Omdat hij zelf helemaal niet verwacht werd, zeker. <lacht> Het, het koudje. Over pseudoniem gesproken. Die, noem, die noemden we het koudje thuis. Arme mensen zeggen. Dokter, ik voel me niet lekker. Hij onderzoekt er, Hij zegt mevrouw Biels. het is een koudje op de maag. Broei het maar lekker uit. En binnen het uur broeit je broer Piet even uit. Zeg. Wat men lekker noemt halve ons aan een stukje. Benauwde de oh. gedachte, chef. Oh ja? Zit dat niet helemaal lekker dan? Nee, dat, dat, dat zit zeer lekker. Wat zie je me voor aan, zeg? Toch niet dat ik me met Loes' zaakjes bezig hou, Smokkel blijft smokkel, chef. Ja, maar dat doet iedereen, Paul. He? Smokkelen doet iedereen, Paul. Dat deed mijn vader al. De oude Pieter. Als hij in Noorwegen hout ging kopen... ...dan had hij voor vijf liter een Geneverische broek, zeg. <tie> En als die Noren hem piekte, dan trok hij hem uit en dan dronk hij hem leeg waar ze bij stonden. En hij kocht ze om met zijn vijfdubbeltje statiegeld. Nou jij weer. Zeg, begrijp ik goed dat je dat schilderij gesmokkeld hebt? Helemaal niet, Pol. Nou, hij heeft hem op zijn manier wel aangegeven hoor, lief. Voila! Dat is, dat is, dat is Pol met zijn insinuaties. Ja, ik, ik hou mijn twijfel, chef. Ja, ja, dat weet ik wel, Pol. Blijf jij het maar twijfels noemen. Mooi woord voor kille angstzweet. Wat jij. Nou, ik schaam me niet voor te zeggen dat ik stevig in mijn piepzak gezeten heb, chef. Ja. Mij een raadsel hoe we daar doorgezwijnd zijn, chef. <laughs> hij hij het toch niet te helden. Hij geloofde toch niet. Wat niet? Hoe je iets over de grens moet smokkelen. Wat, wat doe je dan? Hè? Hoe gedraag je je dan? Nou, ik zou zeggen, zo onopvallend mogelijk, hè, chef? Ja, heb je de waarachtig al oh, weer één. Zo onopvallend mogelijk. Dat zou de oude Pieter Bielsen moeten horen, zeg. Die hoorde je maar achter al op honderd meter aankomen rinkelen, zeg. Ja, dat was daar bij de douane een begrip. Pieter de Fles. Ja, maar eh, ze pikten hem wel, zeg. Ja, om ze vijf dubbeltjes. Daar Zo onopvallend mogelijk, zeg niet te geloven, hoor. Alsof die groenjassen jassen daar nog in trappen. <lacht> Dan pikken ze je meteen. Ja, die hoeven maar één schijnheilige blik te zien... en je uh, ze zich maar eens even uit. Ja. Maar, eh... Uh... Hoe doe jij dat dan? Opvallen. Tja, verdacht doen. Het vreemdpies spelen. Rare bekken trekken tegen de kerels. Doen alsof je ik weet niet wat te verbergen hebt. Kijken van uh, heren. Ik heb ze zwaar achter de elleboog ga gang. En daar reageren ze niet op? Tuurlijk niet. <laughs> die mensen hebben hun ervaring toch? Die weten toch niet beter of iedere smokkelaar probeert het zo onontvallend mogelijk uit te zien. Nou, wij niet, hoor, Pol. <laughs> Hoe wij eruit zagen, Pol. Ja, op het genante af, chef. Ja, geweldig, zeg. Ik dus met mijn haar naar voren, hè, Trelle. Ja. Mijn kraag op in die hitte. Gemeen, kijk ja. Van de ditem. Van de ditem dus, hè. Een beetje broeierig. Een beetje van, nou heren, elk geweldje is me welkom hoor. En dan Pol. Met die malle grote pet op dat eerlijke hoofd. Die Italiaan dus, hè, die verkocht ik als Italiaan in het gezelschap. Ja, Italianen zijn zelden blond, chef. Daarom, Pol. Hij begrijp het nog niet. Dat zien die groen, ja ook, Pol. Italiaan met geverfd haar. <laughs> kan het verdachten? Als dat de maffiaan is, nou, dan weet ik het niet. En nee, Hoe bedoel je? Hoe was die? Die gewoon. Nee, dat gaat niet als in de knoeien zijn. Die is zo al volmaakt, hè. Die geeft je een kilo has op zijn oogopslag. Wat jij, jongen? Ja, dat is ergelijk, zeg. Dat grenst aan dierenmishandeling. Wat, nee, Veef? Nou, die grensmensen die een hond op mijn afsturen. Een hond? Ja, die zijn afgericht op de stufsmokkeling, weet ja. je wel. Die ruiken dat spul op een mijl, hè. En dan gaan ze blaffen, dus van uh, wauw, wauw. Ja, ja dat, ja. hè. Jee, joh, wat had je bij je dan? Zo'n barrel, zo'n lekkende gas aansteker. Dat eeuwige representatieke doodje van oma Aug, weet je wel. En dan laten die grensmensen dan hun trouwe viervoetend aanruiken. Op dierenmishandeling af, hè. Bestaat niet, kostte me 16 voor het stuk die kringen. Bestaat niet, dat ze lekker voor die prijs. Trouwens, je zag hoe blij ik die douanier ermee maakte met zo'n krek, lekt ook niet. Nee, maar toen hij hem probeerde, toen vloog ze pettert ver in het buitenland, hoor. <lacht> <lacht> Oordeelkundig gebruik, ja. Zeg maar, als ik het goed begrijp, zijn jullie dus wel aangehouden? Wel, nee. <laughs> Dat was de heren te veel. Dat was de heren te heet. Dat was loutjes wuiven van, ja, gaat u maar. Jee, wat een geluk, zeg. Een geluk? Als een biels weerkeert in het vaderland... en de heren grensvlegels gaan een beetje lauwtjes zitten wuiven... Wat, wat, waar had ik het over, waar had ik het over? Oh, dat je aan de grens stond. Ja, ja, ja, ja, ja nou, nou, die keek wel even raar op te helpen. Waarvan? van? Ja, van hoe, hoe ik daar even op mijn rechter ging staan, hè. Even de zes zesstonen klaksen laten gorgelen, driftig wenken... nee, even roepen van, uh, er is volk... En het hele protserige instituut even degraderen tot een ordinaire benzinepomp. Die stijl, hè? Ja, nou, toen wouden die heren wel even, hoor. Ja, ja, ik weet niet. Volgens mij bleef het een armzalige vertoning, hè. Dan komt er een verveelde slenteraar naar je toe en die vraagt met een gezicht als een oorwurm. Heeft u soms iets aan te geven dan? Dus ik zeg jawohl. Gebroken Duits dus, hè, jawohl. Waarom gebroken Duits? Om op te vallen. Ah. Het vreempie spelen om geen verdenking op me te laden. Gemeen kijken dus, hè? Met mijn haar naar voren, jawel. Hij zegt, wat is het dan? Ik zeg, uh, bloos. Nou, oh, chef, eerlijk, toen dacht ik dat we hingen hoor. De... Hingen jullie niet dat? Nee, nee. <laughs> Ja, dat hou je toch niet voor mogelijk, hoor. Hoe die heren reageren op smokkelwaar van standing. Ja, Mensen zien er primair niet de kunstwaarde van, chef. Mensen reageren in eerste instantie op de enigszins provocerende voorstelling. Dacht u niet? Ja, dat dacht ik ook wel, hoor, Pol. Onwaarschijnlijk waarschijnlijk, zeg. Want daar stroomt het hele grenskantoor dan even voor leeg, hoor. Dan is de hitte opeens vergeten. Als ze voor het eerst van hun leven een bloos zagen. Ja. Ja, nou ja, en het commentaar, zegt. Dat ik zeg nog iets van mensen, let er toch ook eens even op smantse penseelvoering, alsjeblieft. Joelen maar, jongens. Blaten maar. Alsof ik iets onafvoeglijks gezegd had. Ja, dat was opeens een heel mannelijk sfeertje daar, chef. Ja, maar geen stijl, Paul. Geen ceremonieel. Als ik de heren daar achter zelf op neef even moet gaan attenderen... ...en, en gasaanstekers uitdelen, willen ze de mensen de harshond nog een beetje mobiliseren... Nee, nah, dat moet toch niet nodig wezen. Dat moet, dat moet uit die mensen zelf komen, zoiets. En jullie mochten gewoon doorrijden? Ah, er viel niet mee te praten, te hellen. Er kwam geen zinnig woord meer uit. Dan kon ik nog zeggen van... ...maar heren, roept de kunstsmokkel dan alleen de lagere ambtelijke instincten bij u wakker? Joelen en blaten. ja. Goede reis hoor, meneer. En veel plezier met Annie. Nou, ik was blij dat Red daar niet bij was, hoor. Wie? Rep, Rep, nou de Rep. ...waar we hem gekocht hadden dus in België... ...professor van Rattenburg de Jong... ...Nederlander overigens hoor... ...woont daar op een kasteeltje... handelt in dat spul... ...dus hè, zelf trouwens ook een voortreffelijk beeldend kunstenaar... ...Po... Ja, ik heb mijn twijfels, chef... ...dat vrouwelijk naakt... ...dat hij daar even stond te boetseren... ...zeg Terrell... ...heel hmm. gek misverstand trouwens... ...stel je even voor... ...hier staat hij... ...dus met vaardige hand... ...zijn beeld te modelleren... ...en daar staat zijn model... ...bloot meisje niet veel saaks. een beetje plomp meisje, en ik fluister dus complimenteus van, uh, oh uh, uh, uh, uh, uh. als ik het zeggen mag, uh, heb jij hier iets fraaier's onderhanden dan die juffrouw daar. En hij zegt, welke juffrouw waar? Bleek dat ik die twee dames door elkaar haalde, dus, hè? Stond hier het model nog te modelleren, dat is weer wat. Voor een maatgevoel, heb ik begrepen. Po? Ja, dat, uh, dat zeg ik, ik heb mijn twijfels, Ja, chef. zit er maar niet de klessen, Po, hè. Doe nee, chef, ja. nee. Zeg, maar handelt die man in een oude meesters. Ja. Ik dacht dat die dingen zelden te koop waren. Ja, dat dacht ik ook, ja. Ha, dan moet je het kind weer even hebben, hoor. Heb hier. Die zegt dan meteen van, oh, daar weet ik wel een adressie voor, oma. Ja, daar heeft hij namelijk zijn mannetjes voor, hè, ja. Rem. Die kopen die dingen van rijke, arme mensen. Begrijp je? Arme, rijke mensen, mensen die zo rijk zijn... ...dat ze hun belasting niet meer kunnen betalen. Arme, rijke mensen dus. Ja, en die moeten dan hun schilderij verkopen, hè? Ja. Maar die generen zich ervoor. Ja, voor, ja voor, voor, voor de publiciteit, begrijp je? Willen dat niet weten voor de familie en zo, hè? Dus die verkopen dat dan in stilte voor een appel en een ei... ...aan professor Rattenburg de Jong... ...en die schildert dan een uitstekende kopie voor ze... ...en die hangen ze dan op. Ja, man is helemaal geen professor, chef. Ja, zit er maar niet in de hè? Dat weet hij zelf ook hoor, die man. Ja, die is niet op zijn achterhoofd gevallen <lacht> Dat is omdat hij geen titels erkent. Rem erkent geen titels. Dat heeft hij mezelf gezegd. Als iemand een stommeling is, zet hij dat ook niet voor zijn naam. En daarom noemt hij zich professor. Ja, ja? Dat is zijn manier van maatschappelijk kritiek leveren, Paul. Ja, ja. mijn man ontleent een arsenaal aan onrechtmatigheden aan zijn maatschappijkritiek, ja, ja, ja. Maar hoe komen jullie aan die man? Ah, die, die heeft hier nog lesgegeven op het van Piet, ja. voor hij naar België uitweekte. Dus. Hij is niet naar België uitgeweken, Pol. Hij is daarheen gegaan omdat het hem hier allemaal te klein was. In Holland, Pol. Uh, België is kleiner, chef. Geestelijk niet, Pol. Geestelijk is België bij ons vergeleken de Sahara. Dan nemen de Belgen ons juist zo kwalijk De kleine. Vandaar al die grappen op ons. Wie is de uitvinder van het Hagelslag, Pol? Geen idee, chef. De Nederlandse Sinterklaas, Pol. GELUIDEN. Die alle kindertjes van het hele land op een flik trakteerde man. Ja, dat onderstreept alleen maar dat grote uitvindingen ja. vaker op het toeval berusten, chef. Ja. Zeg, wat voor les gaf hij dan op het jeugdhonkoen? Hij ja. doseerde schildertechniek, Lien. Voilà, doseerde schildertechniek. Aan die pluiskop en die paarse meiden, noemen het maar geen idealisme. Ja, dat dachten wij ook, chef. Zodat wij dat eens nader analyseerden, dus... Hoezo, wat doen dan? Nou, wat, nou toen bleek He? die specialisatie, chef, dat hij de een uitsluitend een laarsje leerde schilderen... Ja. ...en de ander een hondje en weer ja. een ander een hoedje... ...en gaat u zomaar door, chef. Ja, nou, nou, wat is er dan tegen Paul? Nou, Dat hij dan aan het eind van de cursus die veertig ezels naast elkaar zette... ...en die knapen en meiden daar langs liet paraderen met hun nieuw verworven vaardigheid. Ja. ...en dat hij dan aan het slot die veertig nachtwachten naar Amerika... Verkocht voor geld, chef. Ja, niet voor een pond. Uien neem ik aan, chef. En dat is handel, man. En, en, en, en daar weet ik trouwens van. Ja. Dat, heeft hij me, dat heeft hij me laten zien. Daar doet hij helemaal niet geheimzinnig mee. En, en, en, en, en, en, eh, en dat verkoopt hij trouwens niet als echt, red professor uit de jong. Die nachtwachten. Uh, weet u dat zeker, chef? Ja, dat wil ja, ik heel zeker, Paul. Ja, ja, Daar heb ik bijgestaan, man. Die dingen signeert hij in alle openhartigheid met zijn eigen initialen. Rembrandt van R. Ja, dat bedoel ik, chef. Wat? Grote rode. Ja, deze, deze bloos hebben wij trouwens ook nog eens geleerd, nou je het zegt, Koen. Wat? Mijn naakt? Mijn bloos? Wat? Grote rode. Pol, je wilt u niet zeggen, Pol, Pol. Ik, uh, ik heb mijn twijfels, chef. En dan had je dat maar achter wel eens mee meer kunnen zeggen, Paul. Ja, met permissie, maar dat heb ik, chef. Maar dan ja. moest ik niet zitten te klassen, chef. Nee, ja, ligt niet, zeg. Dat lijkt me dan niet het moment om te gaan zitten. Klassepol, o, wat mag zeg? Rembrandt van R op de Frans H tour. En dat hang ik in het nieuwe gemeentemuseum met een knaag voor het mannetje. Ah, hier blijft de rinderman. Je zou er achter wedden. Komt kom even bij, bij mijn soft beleven, Kees Kreutel. Goedemorgen. Ja, ja. Mag ik mijn kompion even liepen? Ja, hier komt hij, schat. Rattenpetaat, geef maar hier. Hij kan het van me krijgen. Dank je. Biel hier. Ah, ah, goedemorgen. Meneer Rinderman. Bijzonder attent van u dat u even... Uh, uh, be uh, u bent gekald vanwege het nieuwe gemeentemuseum? Ach jee. En, en daar heeft men u waarschijnlijk meegedeeld dat mijn naakt door het kind geschilderd is. Nee? Oh, het is echt, zegt men daar. Zegt het is echt, zeg. Ze, het is echt, zegt men daar. Zeg. Dan heb ik zitten, klassechef. Ja, Paul. Da, ja, Paul, Paul dacht namelijk dat hij niet, wa, dat hij niet echt was, meneer man. Ja, ik niet. Nee, ik zei meneer, die zegt. Wat zegt u, meneer man? Vreemd? Hoezo vreemd? Vindt u dat vreemd? Hij vindt het vreemd? Dat, dat, dat, dat vindt u vreemd? Dat, dat, wat, zei, oh, wat, nee, zorg, wat zegt u, meneer man? Ontvreemd. Oh, wat een deze zorg. Hij vindt het ont. Wat zegt u, meneer man? Ontvreemd. Uit een Frans museum bijna groot. Grote, grote... <applaus> Dit was Biels en Co. een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal. Rolverdeling Bouwondernemer Biels Ko van Dijk. Eline Terhelle, zijn secretaresse Fiet Koster. Koen Polleman, haar verloofde, Frans Koster en neef Eef Matthé Verdaasdonk. Regie Jo Junior. Jr. Dit programma was een herhaling van 29 november 1971.